Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. VN-topman Ban Ki-moon roept de autoriteiten in Egypte op... om de afgezette president Morsi vrij te laten. Gebeurt dat niet, dan moet hij volgens de VN-chef een openbaar proces krijgen. Eerder drongen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken al aan... op de vrijlating van Morsi. Begin deze maand werd Morsi door het Egyptische leger afgezet. Hij wordt sindsdien vastgehouden op een onbekende locatie. Er is geen aanklacht tegen hem ingediend... Morsi's familie spreekt van een ontvoering. Volgens Ban Ki-moon maakt de Egyptische interimregering zich schuldig aan willekeurige arrestaties en andere vormen van intimidatie. Hij deed een klemmend beroep op de Egyptische machthebbers om daarmee te stoppen. In Nederland zijn vorig jaar twee Russen opgepakt die in Amerika worden verdacht van wat wordt genoemd de grootste datadiefstal ooit...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 Nachtzuster Astrid de Jong. 0800 1121 of nachtzuster apenstaatje omroepmax.nl als je wil mailen, twitteren et nachtzuster of via Facebook, facebook.com slash nachtzuster. En chatten kan ook tijdens dit programma. De chat is te vinden op omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan gewoon even links de chat aanklikken. Ik doe het even snel, want ik heb nog zoveel vragen openstaan dat ik zoveel mogelijk tijd wil besteden uh, aan de u de mogelijkheid. Ik ga weer u zeggen. Gek is dat toch? Om jou de mogelijkheid te geven om uh, aan het woord te komen. Dus 0801121. Als je de vraag van Erik kunt beantwoorden, want die ziet een cd met daarop de tekst Mystic Dreams staan als hij radio luistert via digitenne. Nou heeft Wil al verteld de, hoe het zit met de muziek op de twee perkamenten die je ziet, maar ik ben nog steeds benieuwd of de cd Mystic Dreams ook echt bestaat of dat het een verzinsel is. Jasper wil weten of mensen ervaring hebben met fijnstofmaskers. Brenda wil heel graag weten of een lindenboom twee keer per seizoen geurt. Want ze ruikt ze weer. Cor Jonker die vraagt zich af of zand zoveel hoger ligt dan Haarlem, want zo ervaart hij dat... en hij wil het heel graag bevestigd horen. Jessin wil weten waarom we in het Nederlands... zowel de kinderen van onze oom en tante nevenlicht noemen... als de kinderen van onze broer en zus. Dus hetzelfde woord voor verschillende familieleden. En Peter die vraagt zich af wat hij kan doen, waar hij kan klagen... als hij, ondanks het Belmeniet-register, nog steeds wordt gebeld... door allerlei telecomaanbieders of kranten en dergelijke. En dan Jan uit Zeeland, had ik net aan de telefoon... En die zegt dat de Astrid vergaan is. Ja, daar heb ik dan toch een band mee. Hè. Het schip, de Astrid is vergaan. En hij wil heel graag weten wat de Zeeuwen ervan vinden. Mocht je Zeeuw zijn en er iets van vinden. 0800-1121. Ja, en als je het over Zeeuwen hebt en de Zeeuwse kust... dan kun je er niet omheen. Nou ja, zo is ook weer niet zo erg. Hè. Bluff is hier op Radio 1. En aan de kust. De Zoute Zee slaakt een diepe zilte zocht.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 De Zerse kust, de kust, waar de mensen onbewust zin in Mossel feest krijgen. En van eten slechts nog zwijgen, als ze zat zijn en voldaan, Dan weer rustig slapen gaan. De Zeeuwse kust waarin je onbewust in het tuin wordt aangesproken, waar de ketting is gebroken, en schepen zijn verbaakt. Maar er is niets aan de hand.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 Aan de kust. Bluff was dat en aan de kust. Sita, goeienacht. Goeienacht. Hallo, zeg het eens. Hoi, uh, er is nou zoveel ophef over, uh, over die uh, mazelen. Ja. Ik vraag me af, waarom is het zo erg dat die kinderen mazelen krijgen... Ik, ben jij uh, gevaccineerd tegen ja. mazelen? Ja, ja zeker. Ja maar, ik, ja, maar ik ben wel van de generatie dat we helemaal plat gesproken voor alles... en we spoten voor alles en nog wat werden al, hoor. Ja, ja maar ja. Uh, boven de vijftig of zo, denk ik... Ja. Dat, uh, dat iedereen nog gewoon de mazelen kreeg. Ja. En uh, dat is toch nooit een ernstige ziekte geweest? Nou ja, er gaat af en toe toch een kind aan dood. Ja, maar dat kan met de vac uh, vaccinatie ook. Ja, nou ja, ja, daar verschillen natuurlijk de meningen over. Nou, ik vraag me af wat het, uh, wat het probleem is. En dan wil ik ook even weten van... Uh, uh, nee, ik weet dat uh, als je dus uh, gevaccineerd wordt, krijg je dus stoffen in, uh, ingespoten. En nou gaat het bij de gelovigen erom ja. dat je dus wat inspuit wat je dus ziek kan maken. Dus dat, uh, uh, uh, dat is het uh, geloofsprobleem. En dat wordt nooit duidelijk gemaakt. Wacht even, hoor. Dus het gaat erom dat. Uh, dat je ziek maakt als binnenkrijgt. Ja, maar ik, dat, ik, zie dan het, ik zie dan het verband niet tussen het geloof. en het feit. dat de stoffen eventueel misschien wel schadelijk zouden kunnen zijn. Nou, uh, uh, nee. Uh, je krijgt dus. Je maakt dus een hele lichte soort uh, mazelen dan door. Ja, ja, zodat je antistoffen gaat ja, opbouwen. Anti ja. Anti ja, nou, maar dat zijn wel ziekmakers eigenlijk. Ja, dat is een ziekmakende stof. Maar ik neem toch aan, maar ja, daar ga ik weer, hè, naïef, weet je, ja. Maar ik neem toch aan dat er uh, een balans is tussen, nou, als je wordt ingeënt, dan is er minder kans op gevaarlijke bijverschijnselen van de ziekte dan wanneer je wordt ingeënt of wanneer je niet wordt ingeënt. Uh, nee hoor, dat is echt, uh, want bij uh, enten kunnen er ja. ook uh, gevaarlijke dingen ontstaan. Oh ja. Nou, ik, ik vind het heel lastig. Want ik was eigenlijk tot voor kort was ik van mening, van, dan ben ik heel erg van mening altijd leven en laten leven. En iedereen moet het zelf maar weten. En als iemand een berg wil beklimmen en daarbij zijn voet eraf vriest, dan moet hij het zelf maar weten. Maar en of hij nou zijn kinderen wil inenten, dan dat moet iedereen voor zich maar weten. Maar toen dacht ik ineens, toen ik de discussie hoorde op Radio 1, dacht ik ineens van ja, maar wacht even, die kleine kinderen die kunnen niet zelf beslissen. Nee, maar euh, euh, de mazelen is euh, heus niet euh, gevaarlijk voor een kind tussen euh, een, een lagere schoolleeftijd. Is hij helemaal niet gevaarlijk? En euh, het is alleen gevaarlijk als je dus euh, als blanke in een, in een gemeenschap komt waar, waar ze euh, die bacteriën of die euh, virussen niet kennen. En dat je daardoor andere mensen ziek maakt die niet weten, uh, waarvan het lichaam niet weet hoe het ermee om moet gaan. Nee, maar wel... hoe, meer, hoe meer kinderen niet zijn ingeënt, hoe meer kinderen de mazelen kunnen krijgen... en hoe meer mensen die er niet tegen bestand zijn dus uh, besmet kunnen worden. Nee, je zou dus vanaf een bepaalde leeftijd zou je het uh, wel moeten doen. Voor volwassenen is, uh, kan het ook nog wel, maar is het wat uh, uh, vervelender... Heeft, kan er dus complicaties hebben? Maar uh, voor jonge kinderen is dat bijna nooit het geval. En er is nou ook nog geen kind doodgegaan, want anders hadden we dat al lang gehoord. Je bedoelt nu, van, de, van, uh, in, de, de, in de hele discussie. Ja. Maar, maar Sita, de... ik begrijp. Ja, sorry hoor, maar ik vind het een interessante discussie. En maar maar uh, wat was de vraag die je eraan wilde koppelen? Nou, uh, waarom uh, die ophef over uh, dat al die kinderen ingeënt moeten worden? Ik ben, het, okay. ik ben erop tegen. 0800-1121. Ik denk zomaar dat hier wel over gebeld wordt, Cita. Ja? Ja. Nou, leuk. En dan nog even over leuk. de over ja. kinderen op het strand, hè? Ja, ja, ja. En, en iedereen neemt tegenwoordig zijn mobieltje mee. Waarom zet je niet het, uh, uh, uh, je mobiele nummer op het, uh, op het handje van... Ja, het, van nou, dat kind. doe ik altijd met viltstift. Hoppakee. Ja, ja. Ja. En dat blijft een dag zitten. Ja, en, uh, of een week, hoor. Ja, met een merkstift. af. Ja. ja, dat kan ook. Dus ik vind dat zo'n onzin dat die kinderen nog zoek kunnen raken. ja. Nou ja, met een telefoonnummer op hun arm kunnen ze nog even goed zoek raken. Dat is heel gek. Maar, ja, maar als ze dan gevonden worden, is er altijd wel weer iemand die een telefoon heeft. Vind ik om ook. Om even te bellen. Staat genoteerd, Sita. Als we jou niet ik hadden... Zit bij, ik zit bij paal 31. Oh. En, uh, nee, ik bedoel maar... En, ja. Uh, ik heb hier uh, een, uh, een jongetje dat, uh, dat uh, Sim heet en... Uh, ja. Uh, kun je me even opkomen halen? Nou, dan zeg ik, kom er nu aan, zeg ik dan. Ja, ja. Nou, ook Daan weer opgelost. Ja. ja. Nou, weer een probleem. Oké, okay. dankjewel Sita. Ja, da. Goeiedag hoi. Arie? Hallo, met Radio Scheveningen. Hallo, Arie. Nee, nee, nee. Maar het schip is nog uh, is intact, hoor. Nee, toch? Ja, dit is een twee een Abelbark of zo. Ben ik niet gezonken? Nou weet ik het niet meer. Ben ik nou nee. gezonken of ben ik niet gezonken? Dat was, sorry, was gezonken. Nee, maar hij, de motor is afgeslagen. Ja. De mensen gingen... Uh, zeg maar 30 mensen waren aan boord die hebben geprobeerd te zeilen... Uh, ...zeg maar in de mast te krijgen. En hij is gewoon op de kust gedreven. Ja. En ik denk dat je beschreepstijdingen moet kijken of zo, maar hij, uh, ze kunnen hem nog afhalen. Oh, nou, dat klinkt goed. hè? Ja, ik had van de week ook nog wat met het schip. Oh. Ja, ja dat, uh, mijn, mijn uh, jongste zoon is vriend, Pa, mag ik even varen, maar ik heb een ander bootje. Dus ik ze zeg: Nou, is goed, hier heb je de sleutel van de jachthavendeur en hun naar binnen. Hij belt op: Pa, die, ze hebben die boot vastgelegd. Ik zeg: Wat, Dory? Ik zeg: knip me door die, die sloot. En nou, ze knippen, knippen één sloot door. Maar het tweede sloot, dat waar niet? Mijn oudste zoon opgebeld: Wat? Hebben ze nou gedaan? Die gaan we naartoe doen met de grote knipkant. Zitten ze dus in het verkeerde bootje? <laughs> nou ja, als ze maar een mooie uitgezocht hebben, dan zitten ze in ieder geval in het, uh, allemaal in hetzelfde schip. Ja, Hé hey, uh, Arie, je hebt helemaal gelijk hoor. Ik dacht al, ik heb het allemaal niet meegekregen. Maar ik, ik lig gewoon nog op de rotsen bij Cork, uh, ja, Ierland. Ja, okay. Daar lig maar, ik. Als je met normaal weer is hij erop gelopen, maar ja, natuurlijk wel door de branding heen. Oh, nou ja, misschien maar, dat ik dan in ieder geval een beetje kreupel ben. Ja, oké. Okay. Nou. Dankjewel, Dankjewel, Arie. Super hoi. Ja, hou je veilig. Dag. Hoi, hoi. hoi. Jos, goedenacht. Hoi met Jos. Hallo Jos. Mijn god, wat is moeilijk om jou te bereiken. Nee hoor, helemaal niet. Je bent er toch? Ja, maar die telefoonservice, Jou moet je 80 keer bellen. Ja, maar daarom zeg ik ook altijd het mailadres erbij. Ja. Ja. Je moet even je radio of je computer wat zachter zetten, want anders horen we onszelf nog in het gesprekje van twee, twintig seconden geleden. Oké, okay. ja. Ja, dat klopt. Dat is een hele vertraging. Ja. Ja. Uh, ik heb een opmerking over uh, neven en nichten. Ja. Uh, dat is een heel eenvoudig. Dat is wat wij noemen in het Nederlandse taal homonieme. Homonieme. Uh, ja, en homonyme betekent, ken je, dat wil ja. zeggen twee uh, woorden voor dezelfde object. Ja. En bij homonyme is het omgekeerd dat je twee objecten hebt voor één woord. Ja. En uh, terecht zei een van de mensen, maar een neef en nicht betekent gewoon een, een uh, familielid in het de derde graad. Ja. En daarnaast hebben we dan, als je zegt, dat is me niet zuiver genoeg, dan kennen we vol neven en vol nichten. Ja. En oomzeggers en tantezeggers. En dat maakt het onderscheid. Dus het heeft gewoon te maken met het feit dat we ooit ervoor gekozen hebben... om één woord te kiezen voor eh, familierelaties in de derde graad. Nou, je hebt helemaal gelijk. Ja, en dat, dat komt veel voor, maar dat geeft meteen verwarring. En inderdaad, in andere talen kun je een andere keuze maken. En, en sommige talen, zoals Duits en Frans, hebben dat beter geregeld. Maar even, ik ben een beetje aan het uh, uh, mieren dingen. Maar, maar, ja maar. maar eigenlijk, um, het woord <coughs> neef voor de zoon van je, uh, van je oom en tante. of neef voor de zoon van je broer of zus. dat is niet een homoniem. Jawel. Nee, want ruikt een homoniem. Voor, je gebruikt één ja. voor, voor een familierelatie in de derde graad. Ja, maar de, een homoniem is toch... Ja, dat, wat, misschien dat ik het dan verkeerd nee, onthoud. maar een homoniem is het woord bank. Kan hebben, hè? Ja, luisteren nou. Het, een homoniem is het woord bank. Dat ja. gewoon twee totaal verschillende dingen kan betekenen. Maar in dit geval, wat, wat jij zegt, snijdt wel degelijk heel erg hout. Want neef betekent dus inderdaad gewoon een nabij familielid... om het zomaar even te vertalen. Ja. En dus is het niet één woord voor twee verschillende objecten. Jawel, want het, nou. is, het, zijn twee, het is een uh, familielid in de derde graad en als je dat nader wilt specificeren en dan kom je ermee dat het zegt van, het klopt niet klopt helemaal, dan heb je er twee andere mogelijkheden voor, volle neef of uh, oomzegger. Ja. Dus uh, het, het, het, is, het, het zit in de taal, het heeft niks te maken met wel, hoe we dat bedacht hebben. Maar de, uh, net zo goed als bank, oh, ik kan je nog een ander woord geven, anker heeft 24 betekenissen. Wauw, maar, maar even ik, serieus hoor, ik, me, misschien het is een ja? beetje mijn stokpaardje dat het dan over taal gaat. Maar bijvoorbeeld fruit is toch ook geen homoniem als het gaat over de ene nee, keer een, een appel en de andere keer een peer? Nee, het is een verzamelnaam. Nou, en een neef is toch dan eigenlijk ook een verzamelnaam voor alle mannelijke familieleden in de derde graad? Ja. En die kun dan je het, onderscheiden. Maar dan is het toch geen homoniem? Dat je fruit kunt onderscheiden. Ja. En fruit kun je onderscheiden in 24 of 80 soorten afhankelijk van hoe ver je kennis gaat. Ja. Maar, maar de, het is dus. Het, het, het synonieme, daar, zijn we, daar gaan we heel gemakkelijk mee om. En homoniemen, ja. daar hebben we altijd context voor nodig. Om de rest van de tekst te weten om te weten wat je bedoelt. Ja. Maar daar ging mijn, vraag, mijn antwoord niet op. Maar mijn eerste reactie was op de M7. De Bout. Ja. Ja. Nou, die zijn er. Oh, gelukkig. Ja, maar waarschijnlijk niet bij uh, dat bedrijfje wat in Rotterdam genoemd werd. Oh. Maar wat er met uh, bouten aan de hand is, dat uh, ik, ik noem even wat series. M2, M3, M4, M5, M6. Ja. Dat zijn kleine boutjes. Hè, ja. Boutjes. Die zijn, uh, worden veel gebruikt. En vanaf M6 wordt gebruikelijk alleen maar de evenaantallen gebruikt. Dus M8, M12... Oh! Sorry, M10 en 12, 14, 16. Dus dat betekent dat M staat voor metrisch. Ja. Van uh, millimeters. En dat betekent dat M7 de eerste is die niet gangbaar is. Ja. Maar die zijn allemaal beschreven door DIN. Ik weet niet of je die afkorting ooit gezien hebt. DIN. Nee. Nou, die staat bij alle bouwtjes. Maar dat betekent Deutsche Industrienorm. Ja. In Nederlands hebben we daar een equivalent van. Dat is een, een, een Nederlands Normalisatie Instituut. MNI. Oh. En dat is internationaal allemaal overgenomen door een uh, organisatie die in, Jury, in uh, Zürich zit. En dat is uh, ISO. International Standards Organization. Mm -hmm. En dat betekent dat heel veel dingen in de uh, bouw van... Uh, in, uh, in dit geval uh, metaalbouw gestandardiseerd zijn. En... Uh, dat betekent dat wereldwijd beschreven is wat een M2, een M3 en een M4 boutje is. Maar niet wat een M7 is. Jawel, oh. ja, dat is even goed beschreven, maar oh. die wordt bijna niet gebruikt. Dat is en... het probleem. Maar als dus... die op fietsen zit dan, of heeft die meneer ja, dan een hele die, bijzondere fiets? Die zit er bijna niet. Oh. Ja, maar dat, dat klopt. Een fabrikant kan beslissen om gebruik te maken van afwijkende norm. Ja. En als je dan zegt, ja, ik wil een andere kwaliteit staal gebruiken om dat te monteren, dan heb je een probleem. Dus uh, ik zeg al, M2 tot en met M6 is heel normaal. Ja. En M8 tot en met M30, uh, de evennummers zijn ook heel normaal. Ja. Maar alle nummers die bestaan wel en die zijn beschreven, maar die kan je ook wel krijgen. Maar dan moet je vermogen betalen. Oh. Dus die, die zijn niet standaard in de handel verkrijgbaar. Dus dat jij denkt dat MC's ze bij de boutengigant of de boutenconcurrent, dat ze ja, daar niet uh, de M7 in... ik bij Fabry. Fabry is een van de grootste in Nederland die uh, dit soort dingen fabriceert. Ja. En die zegt uh, M7 geef ik alleen maar boutjes. Of sorry, alleen maar moertjes. Die wil ik in drie <laughs> soorten leveren en dan moet je het maar mee doen. Maar geen uh, M7 roestvrijstalen stalen bout voor de fiets? Nou, die is, ja, wel, die is wel beschreven en die is wel te maken. Sterker ja. ik, zou hem kunnen maken. Maar dat is niet wat gebruikelijk gebeurt. En als je iets wil hebben wat niet gebruikelijk gebeurt, dan kan je dat wel krijgen. Maar dan moet je een vermogen betalen. Dan kan je bijna, bijna beter een nieuwe fiets kopen. Ja, als je een M8 boutje koopt, kost 20 cent. En als je een M7 boutje in een specifieke maat wil hebben in roestvrijstalen dan kost die niet 20 cent, maar 500 cent. Dus het, het is een kwestie van wat veel gangbaar is. Een M7 wordt bijna niet gebruikt. M2 tot en met een 6 wordt gebruikt in de elektronica en in de kleine materialen. En verder worden alle maten gebruikt in de even nummers. Tot en met de M40, M60, wat je wil. Maar de oneven nummers worden niet gebruikt vanaf de M6. Nou, dat is een, en een en hele teleurstelling. En, en, en de beschrijving bestaat uh, prima. Die ligt in Zurich vast, maar die kost een vermogen. Oké. Okay. Dat nou dan duidelijk. We is bijna weer speciaal aan maken. Ja. En dan waar had die laatste mevrouw het over? Help me even. Ja, waar had die laatste mevrouw? Over de inentingen. Ja, nou ik heb daar ik ben geen viroloog, maar uh, het probleem is dat een uh, mazelen een dodelijke ziekte is voor sommige mensen. Kinderen. Nou, het probleem is dat je dan, ik weet het niet hoor, maar dat je niet doodgaat aan de mazelen, maar aan uh, andere uh, verschijnselen die, die je krijgt doordat je de mazelen hebt. Ja, toch? Maar, ja, maar zij vroeg zich af waarom dat vaccinatie zo belangrijk was. En, en dat is een kwestie van risicoberekening. Als je de hm. hele bevolking laat vaccineren, dan is het risico van dat er doden optreden naar aanleiding van of in verband met mazelen ja. heel klein is. En wat je doet is mensen inspruiten met een heel klein beetje besmetting. Mm -hmm. En van een heel klein beetje besmetting genees je... en vervolgens heb je antistoffen in je lichaam zitten. Mm -hmm. En dat heeft tot gevolg dat je vervolgens nog nooit... je hele leven, last, je hele leven lang geen last meer van hebt. Het is dus een hele efficiënte manier om slim af te komen... van de risico's die eraan vastzitten. Ja. Maar ik ben geen viroloog. Dus... Nee, maar ja, het probleem is, blijft natuurlijk nog steeds... Van als, je, als je dat niet wil... Nou ja, goed, maar, ja, maar dat moet ja, mensen ja, ook ja, zelf maar goed, weten. Dat is Dan een ja. geloofsovertuiging of wat dan ook. Ja, en, ja en, en daarmee betekent dat je die risico's accepteert. En ik vind het op zich niet geen ramp. Oh, ik heb daar niks over te zeggen. Maar ik vind het wel vervelend als die risico's het gevolg kunnen hebben dat anderen, zoals bijvoorbeeld mensen die je helpen, uh, dus mensen in de gezondheidszorg, dat die daardoor besmet kunnen raken ja. en bijvoorbeeld dodelijke uh, gevolgen kunnen hebben. Ja. Dus ik, ik vind het. Maar goed, je kunt uh, Geloofsovertuiging niet afwegen tegen wat mensen uh, innerlijk vinden of, of wat uh, er gevolgen van zijn. Ja. Dat, is, dat is een moeilijke afweging. Nou kan ja, het het is, het, ik vraag me ook wel altijd af waarom het uh, zo gevoelig ligt. Maar dat is uh, ja, nou ja, dat, uh, ja. Waarschijnlijk met uh, Bijbelovertuiging of Bijbeluitleg. Uh, ja. Nou ja, dat uh, Goed, dankjewel voor je hele verhaal. Voor niet. al je verhalen. Blij dat we elkaar toch nog hebben kunnen spreken. Ja, het kost even wat moeite. Ja. Het kost even, maar dan heb je ook wat. Dankjewel, he, Jos. Goeienacht. Dag. 0800 1121. En dat nummer kun je bellen met vragen en met antwoorden. Maar ook als je een antwoord weet op het cryptogram. Oftewel de crypto. En de opgave van uh, vannacht luidt als volgt. Hij is wel lastig, hoor. 12 letters is de oplossing. En de opgave luidt. Uitzending op 200 graden. Uitzending op 200 graden. Twaalf letters moeten oplossing uitbestaan... en die kun je doorgeven via 0800 1121. Peter. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, morgen vind ik het al wel. Het is vier voor half zes. Ik uh, zit met die trein in Spanje. Dat, die is door de hoge snelheid, ja. als dat zeggen de deskundigen, uit de rails gevlogen. Maar dat is nauwelijks een factor van belang, die hoge snelheid. Want gisteravond zat er nog een man in het programma van Knevel... en dat was mevrouw Helga de Leur, die zat daarbij. En die vroeg daar goed op door. Maar er zat een man die kon amper antwoord geven. Dat ze zo'n man uitnodigen in programma's, dat is onbegrijpelijk. Maar nou het probleem zelf. Als die rails onder een bepaalde hoek liggen... dan is de snelheid eigenlijk van ondergeschikt belang. En om dat niet te technisch te moeilijk te maken... Nou, ja, Peter, om het allemaal niet te technisch moeilijk... maar komt er een vraag... Ja, oh. waarom heb daar niemand het over van die technische mensen? Dat die rails, die liggen niet goed, die liggen namelijk vlak in een bocht. Nou, door de middelpunt kracht wil die trein rechtdoor. Daarbij komt nog dat treinstellen, de wielen en de as, één geheel vormen doorgaans. Dus dat buitenste wiel moet veel meer omwentelingen maken in een bocht. Zo komt dat gewoon treinen die hier in Nederland rijden in een bocht, zoals bij Rotterdam. Dan gaat hij om de dierentuin heen naar hooi en hem knassen. Omdat dat buitenste wiel veel meer omwentelingen moet maken. En een trein geen differentieel heeft, zoals een auto. Een auto wordt namelijk door, de, door het kroon en de pygnonwielen... Oh, oh, Peter, ik hou geen luisteraar over. Behalve twee treingekken. Erik de Zwart luistert nog, maar verder is het echt... Uh... Ja, maar die trein <laughs> ja. die wil gewoon rechtdoor door de ja. middel... Nee, de dat lindersdag. begrijp ik. Als de ja. rails in een bocht aan de buitenkant omhoog liggen. Maar blijkbaar, Peter, gaat het tot, zolang de treinen niet te hard rijden, gaat het goed... Ja, dat, dat, dat is ook zo, maar we hebben nu eenmaal te maken met een HSL. En ja. dan vraag ik me ook nog af, en ja. dat zou ook een vraag kunnen zijn, waarom hebben he, he, treinen met dergelijke snelheden, evenals een vliegtuig, twee piloten heeft, ook geen twee machinisten? He, want het, het want... is tenslotte een snelheidsmonster. Ja, en er moet alles in, in perfecte staat van, van, van, van, van, van aanleg zijn, ook de rails. Ja, want uh, u kan het toch wel begrijpen dat, dat als het ene wiel harder wil als het andere... dat die trein gewoon ook nog door wil. Ja, maar, dat is dat, toch maar dat is toch, het is toch ook zo met de auto's. Die gaan toch ook door een bocht en er vliegt er ook wel eens eentje uit de bocht. En dan zeg je toch ook niet, ja, het ligt ook eigenlijk aan de bocht. Nee, nou ja, nee, maar dat is aan de bestuurder. Maar die trein die wordt niet bestuurd, die wordt bestuurd door de rails een auto wordt bestuurd, maar een auto heeft een differentieel. Het rechterwiel aan de buitenkant van de bocht, dat kan bij een auto dat maakt meer omwentelingen. Omdat de as en de wielen onafhankelijk van elkaar zijn bij een trein zijn de as en de wielen met elkaar verbonden. Doorgaans. Nee, ja, dat, maar dat begrijp ja, dus ik. Dus dat maar... buitenste wiel ja. dat moet meer omwendelingen maken. Maar dat kan hij niet, omdat hij door het middel van de as star verbonden is met het linkerwiel. Dus die trein die wil altijd rechtdoor. Nee. Leg je nou die rails in een bocht omhoog, ja. dat zie je dus vaak op circuits... en die trein die wil dus ook omhoog klimmen. En dat komt ook wel, en dat kan ook wel, omdat die, die, die treinwielen zijn niet zuiver vlak... Op, ...op het gedeelte waar ze de rails raken. En ook de, de rails die zijn niet zuiver vlak. Daar wordt het er enigszins mee opgevangen. Maar een trein met dergelijke snelheden. je hoort A. twee machinisten te hebben. en de rails worden aangepast te zijn. Aan het, aan, aan het snelheidsmonster. Want dat is het. Maar het is heel simpel voor mensen die dat, die, die dat niet zouden kunnen begrijpen. Ja. Een vliegtuig. Oh nee, maar Peter, het is wel duidelijk. Maar de vraag is dus. waarom, uh, waarom is het niet anders? 08011. Waarom vragen de mensen niet. Uh, waarom ligt dat niet in een hoek? En waarom, waarom is het een Ja, de Peter! Peter! Het is duidelijk, dankjewel. Nou, ik ben benieuwd wat voor antwoord dat er komt. Ik ook. 0801121. We hebben nog 27 minuten. Dus bel onmiddellijk als je een antwoord hebt voor Peter. 0801121. Uh, dag Peter, dankjewel. Dag. Ben, goeienacht. Goedemorgen, mag ook. Morgen. Hallo? Brendeman, Aspergeman. Ja, ik hoor het. Je bent wel heel ver weg hoor. <laughs> uh, zo gaat hij wel. Ja, zeg het eens, Ben. Oh, okay. Ah, helemaal mooi. Uh, ik zit in the middle of nowhere. Ach. Ik, uh, ach. Ja. ja. Ja, ik heb uh, een wandeling uh, gemaakt ja. met een kameraad van mij. En nu, ben je, en nu ben je kwijt? Het ik ben hem kwijt, want ik ging door mijn... Uh, ja, hoe heet dat? Net achter je uh, ding. Mm -mm. En ik doe nou rustig aan, even een ja. paar dagen. hij uh, ging door. En onderweg, op een gegeven moment, hadden we een vervelend stuk. En ja. toen gingen we filosoferen. Oh jee. Oh jee. Ja, nou, daar komt hij, hè? Ja, ja, ja. Oh mijn god, we hebben nog 27 minuten. Ja. Hij zegt: Er is een einde aan het heelal. En ik zeg: Nee. Dat is de vraag. Oh, de vraag is: Is er een einde aan het heelal? Ik zeg: Nee. Einde aan het heelal. Uh, maar, nee, maar dat, je... kan, dat kan namelijk niet. Want, maar ben, zeg... hoe, ben, hoe heet die vriend van jou? Uh, uh, Roy. En Roy zegt ja en jij zegt nee. En uh, uh, uh, uh, uh, Roy uh, ging door en ik was kreupel. Maar, ja, maar Ben, de, de, we hebben ook nog de optie, we kunnen het niet zeker weten. Uh, dan ga ik met jou mee, dat ja. is no problem. Uh, stel je voor, er is een muur achter het heelal. Ja. Maar achter, achter die muur is ook wat. Dus. Huh? Daar is ook wat. Ja, dat zeg ik, jij. Ik, ik, ik, ik, ik, dat weet ik niet. Ik, ik hoop dat er een dominee belde of iets oh, Een dominee ook nog? Ja, waarom niet? Hmm. Het nou. is. Uh, Oké? Okay. Ja. Ja. Ho, ho, hoor je, want ik, ik zit nou lekker en, en zo. Ik, uh, vorden, vorden. Ja. daar dat ben ik nu. Oh, Ben, ik, ik had het nou, niet willen missen, ja? Nou pak ik Pieterpad op. En als je het leuk vindt, moet je het doen. Pieterpad. En de en luisteraars ook. Pieterpad, lopen. Ja. Helemaal mooi. Lopen, Doe, mooi. Pieterpad. Dankjewel, dag Ben. Doe meisje. Doe, Louie, goeiemorgen. Ja, goedemorgen. Hallo. Hoi, ik heb een antwoord op de vraag van die meneer met die telefoonnummers, die onbekende telefoonnummers. Ja. Yeah. Ik heb het zelf namelijk ook gehad. En um, ik, weet, ja, nou, ik weet dat ze via KPN hebben, uh, was er een, uh, of is er nog een, een, een, een niet storen uh, uh, formulier kun je invullen. Yeah. Een bel, een, uh, ja. Ja, uh, daar valt iemand mee last op. En als je je belregister wel vermeldt, heeft geen zin, klopt, want die nummers komen nog door. Maar als je dan wel vermeld staat en je, je vult zo'n formulier in van niet storen... dan worden ze door uh, de telecombedrijf benaderd. En ja. als ze dan in de belregister staan en ze vallen je dan alsnog lastig... krijgen ze boete en houdt het ze zelf op. Oh. Kijk, dat, dat klinkt is... eigenlijk precies uh, wat die hebben wil. Precies, want ik heb namelijk hetzelfde gehad. En bij mij zijn ze nu een stuk stiller. Ah, kijk, dat klinkt goed. Ja, want er jij werd ook zo vaak gebeld. overlast. Nee, maar maar werd jij ook zoveel gebeld? Ik werd uh, heel vaak door onbekende nummers gebeld. Ja, ik heb ook zo'n heel makkelijk nummer. Ja. Oh, is dat het dan? <lacht> Ze bellen toch niet een makkelijk? Ze denken toch niet: we moeten iemand bellen. We bellen een makkelijk nummer. Ik weet het niet. Ja, blijkbaar niet wel, dat, hè? Uh... Ja. Misschien is dat makkelijker, dan pakken ze random gewoon uh, nummers ja. en dan pakken ze de makkelijke nummers. Maar ik heb het op die manier gehad en bel me niet, dus gisteren werd ik helemaal ja. krank Joram van. Mm -hmm. <laughs> het, uh, het helpt uh, ja, het gewoon niet, echt niet. Oké, okay, nou dan is dit een goede, een goede tip, dankjewel. Alsjeblieft. En dan wens ik je een goede nacht nog. Van hetzelfde. En je mag altijd bellen. Nou, dat is Het is, het is gratis. Ook nog. Weet je het nummer nog? Ja, 0800 in Dank je wel. Alsjeblieft. Goeiedag, Louis. Veel <laughs> collins is dit. Bill Collins, and don't lose my number, was dat. Nog geen antwoorden binnen op de crypto. En uh, de opgave van vannacht luidt als volgt. Uitzending op 200 graden. Uitzending op 200 graden. Twaalf letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En laat ik het zo zeggen, om Roep Max is te trots op. Dus uitzending op 200 graden. Um, eens even kijken, hoor. want ik heb nog een hoop vragen niet beantwoord. Maar we hebben nog een uh, dik kwartier. Dus Arie, goeienacht. Goedemorgen met Arie de Hallo. Dag Arie Hallo. de machinist. Oh gelukkig, want je hebt vast een goed verhaal over die rails en die bocht en die twee machinisten. Nou ja, wat er allemaal precies gebeurd is, uh, weet ik niet. Ik heb ook niet alles gevolgd, maar nee. wat ik wel uh, eruit begrijp. Dat is uh, een hoge snelheidstrein die rijdt onder EMRTS. Dat is uh, Europees geregeld. Treinen die harder moeten rijden dan 160 km per uur, die moeten onder EMRTS uh, rijden. En dat is? Uh, en, uh, ja, dat is een uh, Europees uh, veiligheidssysteem voor uh, hoge snelheidslijnen. Het is oh. in alle landen hetzelfde, alleen je hebt twee uitvoeringen in: een uh, radio gestuurd en een, uh, een uh, met uh, zijn langs de langste baan. Hier in Nederland hebben we twee soorten: level 1 en level 2. Oh. En uh, wat ik wel begrijp, hij is op een punt aangekomen waar dat, dus de, dat systeem overgaat in het uh, nationale systeem. Hier in Nederland hebben ze ATB, in België hebben ze uh, uh, uh, andere systemen, in Duitsland hebben ze weer andere systemen. Dat zijn allemaal nationale systemen. En op dat uh, punt waar dat die overgaat van het Europese naar het uh, lokale is het dus uh, ontzettend fout gegaan. Maar, Want dat de, ja. ja, maar de, de, er, daar zit dus een verschil. Er zit een verschil in uh, snelheid. Uh, ik begrijp dat je, daar die bocht is maar 80 km per uur. En ja, als je daar dus met uh, 180 of 190 doorheen komt knallen... ja, dat uh, gaat gewoon niet goed. De, lo de locomotief zal er misschien wel in blijven. Mm. Maar, doordat, maar doordat de rijtuigen uh, lichter zijn... Die gaan wel kantelen. En door als je gaat kantelen ga je ontsporen. En als er uh, maar één uh, as uitloopt, of twee assen uitlopen, ja, die neemt gewoon de rest mee. Dat uh, ja, als er uh, één uh, wiel ontspoort of twee wielen ontsporen, die, uh, die nemen alles mee. En daardoor is het uh, daar ontzettend uh, fout gegaan. Maar, maar, maar euh, nou ja goed, Even, eventjes om bij de vraag van Peter te blijven. Zijn verhaal ja. over dat rails vlak lagen in de bocht. In plaats ja. van hellend. Ja, ja, ja, ja. Uh, hoe noem je het? Een uh, verkanting uh, noemen ze dat oh. als het ware. Ja, ik, uh, hoe noem het? Ik, heb, ik ben er ook niet ter plaatse bekend. Dus nee. er zal best, best wel een uh, verkanting liggen. Uh, het zal niet zo zijn dat ze het uh, echt helemaal uh, vlak aanleggen. Dat, uh, dat, uh, ja, dat betwijfel ik, dat, uh, dat, dat, dat gebeurt gewoon niet. Maar als je, door, als je gewoon met 180 of 190 kilometer door een bocht gaat... van, 90, van uh, 80 kilometer per uur, waar dat je maximaal 80 kilometer... Ja, dan gaat het gewoon fout. Of die nou vakant is of niet? Of die nou verkant is of niet. Dat, okay. uh, dat, of je moet hem echt uh, helemaal stijl leggen. Maar ja, dan val je <laughs> weer om als je te langzaam rijdt. En dus. ja, dan wordt het een soort achtbaan. Dat is weer ja, wat dan anders. Wordt het, ja. dan wordt het een achtbaan. Dus, uh, en Arie, ja. de vraag van Peter... waarom er niet twee machinisten zitten op zo'n trein? Ja... Uh, het heeft denk ik geen uh, toegevoegde waarde, want dat, uh, uh, kijk, als ik niet meer uh, reageer of niet meer uh, wat doe, dan uh, zet de trein hem uh, zelf neer. Dus ja, het heeft te weinig toegevoegde waarde om een uh, tweede man daar uh, neer te zetten. En en, maar het waren er niet twee, zeg maar. Want dat dacht heb ja, ik ook ik, nog ergens voorbij horen komen. Ja, hoe noem het, ik heb het ook allemaal niet gevolgd. En hoe noem ik later uh, heb ik ook uh, niks meer gehoord over een uh, tweede machinist die dan uh, eventueel aanwezig zou zijn. Dus uh, ja, dat, uh, dat durf ik niet nee. te zeggen. Oké, okay, nou nee. hartstikke goed dat je weer even belde, Arie. Alsjeblieft. Je hè. moet nu gaan rijden, hè? Ja, ik moet nu weer gaan rijden. Ja, anders hebben de treinen vertraging, dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Ja, want dan komen die schoenen te laden aan in Eindhoven. Ja, dat moeten we niet hebben, hè. Goeie reis. Doeg, Ari, hoi. 0800-1121. Erik, goeienacht. Ja, bij jullie goeienacht inderdaad. Toen mij is het nog steeds avond. Oh, waar zijn we, Erik? Nou, nog steeds in Curaçao, hè. Ach, Erik, wat heerlijk. Je weet wel, de inwoner van Curaçao die altijd naar radio 1 luistert. Maar Erik, hoeveel graden is het bij jou nu? Uh, even kijken op de thermometer. Maar thermometer binnen of buiten, want dat is een buiten. buiten. Buiten is het nu 26 graden. Oh, koud, joh. Ja, dat is inderdaad koud. Hé, <hijen> <volgens hijen> ja. hey, Je weet dat het bij ons warmer is, hè? Nou ja, nu niet, moet ik eerlijk zeggen, maar. Ja, maar het is nu ook, even kijken, het is nu kwart voor uh, twaalf in de avond. Dus dan is het 20 graden erg netjes. Nog, nog best avond, lekker. De nachttemperatuur uh, en overdag is het tussen de 28 en de 34 graden standaard. Even gewoon voor mij, wat is het nadeel van wonen op Curaçao? Ja, het klinkt voor jullie misschien heel gek, maar uh, die twee keer per jaar dat er een, een druppeltje regen valt, dat is wel nadeel. Dat is echt heel vervelend, hè? Twee regenbuien per jaar. Nou ja, misschien wel iets meer, maar als er dan een regenbui valt, dan, ja, dan is het wel echt meteen een stortvloed en alles en, uh, Maar dan is het ook weer net zo snel als dat hij gekomen is, dan uh, gaat hij ook weer. En ja, jullie zeggen altijd van wij willen meer zon en bla, bla bla, en we willen we willen gaan regen, maar man, man, man, wij willen soms wel eens heel graag even oh. wat regen hoor. Ja. maar ja, dat is dan ook het enige nadeel voor de rest. Oh. Is het gewoon uh, ja, zon, tre, zon, zee en vakantie, sfeer altijd. Lekker. Ja, waarom, je, waarom woon je daar? Heb ik dat al eens gevraagd? Ja, volgens mij heb je het al eens. Nou, oh, ik vraag ja. het gewoon nog een keer. Waarom woon je daar? Omdat het voor mij heel centraal is, letterlijk. Want? Dat ook, is ik gek, maar. Nou ja, ja ik onderga heel vaak naar, onder andere naar Florida, Miami en dergelijke, moet. Oh. Uh, en, nou, zoals je weet, uh, misschien weet je dat niet, maar Miami en Florida is, naar twee en al, Miami is vanaf hier naar Miami is twee, twee uur vliegen. En naar Florida is 2,5 uur vliegen. Maar Miami en Florida is toch hetzelfde? Ja, maar ja. <laughs> nou ja, goed, in die regio. Goed, dan, en dat, wat, wat moet je dan nou ja, doen in Miami? Het, het is niet helemaal hetzelfde hoor, qua, qua afstand. Nee, maar ik, maar ik bedoel, Miami, is... Miami ligt in Florida. Ja, oké, okay, maar goed, uh, je hebt wel verschillende... Publiek. Er, is, er is, meer is meer in Florida, Florida. ja. ja. Maar, maar wat moet je doen dan in Florida? Nou ja, mijn werk, hè, heel je vaak. En wat is je werk dan heel vaak? Oh, ik uh, ben muziekproducent en uh, platenbaas van... Dat is Leuk. mijn werk, dus ik vlieg heel vaak en weer naar Amerika en weer terug. En dat is eigenlijk de reden waarom ik hier woon. Lekker, en dan zit je een beetje Radio 1 te luisteren als muziekproducent zijnde. Ja, de reden is eigenlijk, ik wil eigenlijk zo min mogelijk muziek horen als ik radio luister. Dus dat is Radio 1 voor mij toch wel prettigste zender de zender. Tenminste, die ik hier kan, uh, kan beluisteren via een fatsoenlijke internetverbinding. Want sommige radiochons, uh, ja, een andere radiochons waarvan ik de naam niet noem, die heeft een hele slechte internetverbinding uh, of zo. Die is heel traag, dus dat werkt ja. ook niet echt helemaal lekker. Nee, je moet toch wat, ja. Ja, maar nee, ik, vind, ik, ik luister eigenlijk al op... Die... Zolang als ik me kan herinneren, luister ik al naar Radio 1. Dus uh, dat is ideaal voor mij. Gewoon, zeg, uh, de Erik, ja. moet ik je ook kennen van grote hits? Ja, ik denk het wel. Oh, echt? <laughs> ja. Maar het, het klinkt een beetje alsof je herrie maakt... die ik niet op Radio 1 kan draaien. Jij noemt dat Harry. <laughs> Lek, daar zijn weer meningen over verdeeld. Maar ik, ik, volgens mij wel, ik van oorsprong tenminste... om niet over mezelf te gaan praten, maar om twee vragen te beantwoorden. Ja, maar ja, als jij op Curaçao woont, dan ben je interessant. En dan ook nog eens een keertje oh, ja. werken in Miami. Dat, ja, dat is toch wel goed verhaal. Onder Miami, uh, Los Angeles, New lekker. York, dat soort dingen en zo. Ja, ja. zeker lekker. We zullen het eventjes, eventjes opscheppen. Wie, wie, op wie ben je het meest trots dat je ervoor geproduceerd hebt? Oeh en toch wel heel wat artiesten eigenlijk. Uh, nou, ik heb een keer een remix gemaakt van Michael Jackson... die is uitgebracht ook op, op zijn eigen CD dus. Uh, ik heb wat remixen en mashups gemaakt van uh, Madonna, Lady Gaga... dat soort artiesten voornamelijk. Oh, niet onaardig, Erik. Nee, dat is ook geen straf. Nou, zit ik toch een beetje trots op je te zijn hier. Fijn, fijn. Ja. In het kleine landje. Trouwens, ons eiland is veel kleiner dan jullie dan. Ja, dat is dan wel weer waar. Maar waar belde je nou eigenlijk over? <laughs> ja, Want je zit ja, de hele tijd over jezelf te praten... Jij begon, hè? Voor de duidelijkheid. Nee, jij begon. Niet mij de schuld geven. Pas op, jij. Nee, de, de, uh, eigenlijk drie vragen inmiddels, maar ik beantwoord er twee waarvan ik het antwoord in ieder geval 100% yeah. zeker weet. Uh, de vraag was namelijk: uh, werken vijfstofmaskers tegen de ozon? Ja. Yeah. Uh, nee, volgens mij werkt dat niet, omdat de ozon namelijk. Uh, ja, de microdeeltjes zijn zodanig klein dat het gewoon. Uh, door alles heen gaat. Letterlijk door alles heen. Dus je kan jezelf wel willen beschermen... met allerlei maskers en, en toestanden en dergelijke. Maar als je echt, echt wil beschermen... dan moet je gewoon eigenlijk... Uh, ja, het klinkt gek, uh, onder de grond zijn. Dus gewoon in een uh, bunker of zo... of in een kelder. Want ja. Ozon is namelijk ook dat een lijkt ander. me nou... Is, dat lijkt me een goede oplossing voor Jasper. Oké. Okay. Gewoon in een bunker. En de tweede vraag... waarvan ik ook het antwoord ja. denk te weten... dat ging over hoe groot is de heelal... Nou, volgens mij is het heelal iets van uh, 14 miljard jaar oud. Maar de straal van de zichtbaarheid is ongeveer 13,7 miljard lichtjaren. Ja. En, en omdat het heelal erg uitdijt en dus ook uh, ruimte tussen ons en de rand van het heelal... is de straal van de zichtbaarheid uh, ja, niet zo groot als dat... Uh, ja, niet zo heel erg groot. Dus om een, om een lijnval heel kort te maken... Uh, ja, ja nee, Helaas, ongeveer uh, volgens de schatting. Uh, tussen de 13, tussen de 13 uh, miljard lichtjaren. en de 47 miljard lichtjaren. <laughs> volgens uh, Wikipedia dan <laughs> Zit je Wat nou. Ik zeg... Je zit op Curaçao. zit je gewoon in te voeren op, uh, op Google. hoe groot is het heelal? Nou ja, als we <laughs> het zelf kunnen opzoeken. dan ben ik wel bereid om dat op te zoeken. Nee, maar dat is heel sympathiek. want stel je voor, anders was je ook maar een beetje muziek aan het produceren. Um, ja, dat, was ook, uh, dat doe ik ook wel eens, ja. Nu ondertussen ja, met je linkerhand. Ja, nah, nou. met mijn linkeroor en dan met mijn rechteroor oor luister ik dat idee. Nee, dat niet Heel goed. En, en er was ook nog een ander iets met de mazel of zo. Dat, uh, ja. Waarom er altijd zo'n heisa over is. Nou, het is net als met mazel, kun je eigenlijk vergelijken. Ik zeg het nu even heel cru met, uh, met HIV en aids. HIV en aids is ook heel besmettelijk. En de mazel heeft dat hetzelfde. Dat is waar niet met bloedcontact, gelukkig. Mm. Maar omdat ja, elk virus eigenlijk wat heel erg besmettelijk is. Ik weet niet hoe dat zit, maar volgens mij rust daar een soort taboe op. Het was net zoals met HIV en AIDS vroeger, vooral begin jaren 80 en 90... van als iemand HIV of AIDS had, dan was het ook... oh nee, dan moeten we niet aankomen, want stel je voor dat je besmet zou kunnen raken. Inmiddels weten we wel beter dat je niet besmet kan raken door iemand een hand te geven... maar bij mazelen is dat wel het geval. Maar ja, ik bedoel, HIV en AIDS hoef je ook niet meer dood te gaan... maar aan de mazelen hoef je al helemaal niet dood te gaan in principe... Nou, maar volgens mij is het nog wel dat er nog steeds mensen doodgaan. Ik, ik, ik heb laatst cijfers ge, gelezen op een toen waren er toch 57 mensen doodgaan. Ja, maar ik vind het altijd een beetje lastig... en ik durf het misschien ook niet goed te zeggen... maar er gaan ook mensen dood aan griep. Ja, klopt. Dus, en we worden ook niet allemaal verplicht denkt, om ons in te intent tegen griep. Ja, ik, ik ben niet heel erg medisch onderlegd op dat gebied. Totaal niet zelfs, maar wat ik denk is gewoon... Er zijn bepaalde mensen gaan dood aan hele simpele ziektes. Klinkt mm. onaardig, maar als je gewoon niet zo ja, lichamelijk, niet helemaal gezond bent of zo. Yeah. Ik denk dat je er dan sneller dood gaat. En kinderen, en vooral hè, hele jonge kinderen. die hebben natuurlijk nog uh, niet zoveel weerstand. Dus ja, die lopen natuurlijk veel sneller risico om echt ernstig ziek dan om dood te gaan. Ja, en die steken elkaar ook aan als de ziekte. Hé, hey, dat klinkt gek. Maar goed. Nou, ah, het ook gek, ja. ja. Maar ik denk, ik denk, ja, ik denk dat... Ja, weet je, dat, sowieso alles wat met kinderen te maken heeft... in een negatieve zin, daar ligt sowieso... hoe dan ook een soort van taboe op. Dus ja, ik dat denk dat, gevoelig, ja, dat ligt altijd gevoelig. Dat ligt gewoon gevoelig en dat is ook natuurlijk niet gek... want kinderen zijn de toekomst, zeggen we altijd. Maar ik denk dat, ja, mm. ja in dit geval de mazel... omdat het nu erg, heel erg in het nieuws is... vanwege uh, mensen die... Uh, door hun geloof hun kinderen niet willen laten dat Wat ik trouwens belachelijk vind, want het heeft niks met geloof te maken, vind ik. Maar oké. Okay. Goed. Maar... Maar ik, uh, ja, ja. Weet je, ik, ik denk dat het in combinatie van uh, het geloof verhaaltje, in combinatie met besmettelijkheid, in combinatie met kinderen... nou die drie uh, dingen, dat, ja, dat werkt altijd wel uh, voor een hijzaal, denk ik. Ik zeg dankjewel. Heel graag gedaan. dag, goeie avond, nacht, mag ik tegen jou zeggen nog. Over acht minuten is het uh, nacht, inderdaad, bij mij. Welterust, Erik. Ja, dankjewel, Hoi. Frans Tempelaars, Goede nacht met uh, Frans. Ik Hallo. Ik meen de cryptogram te weten. Oh, dear. Uh, uitzending op 200 graden en een oplossing van 12 letters. En dan kom jij, Frans Tempelaars, dan kom ik met. Op uh, bakprogramma. Ja, dat is helemaal correct. Ja. Ik, wil, ik wilde je al bellen voordat de cryptogram er was. Oh. Ik was ervan overtuigd dat het hittegolf zou worden. <laughs> dus ik, dus ik denk dat je komt met een vraag, zoiets van als uh, auto op zonne-energie. Zo Oeh, dat is een mooi. Jij moet crypto's gaan schrijven. Oh. Ik dacht, uh, ik ga bellen voor die tijd. Nou, maar, ik moet eerlijk was... zeggen, ik had hem erbij staan. Ik zoek hem even op hoor. Sport waar je het warm van krijgt. Ja, nou, ik had iets van hittegolf op een. Uh, Auto, ja, een auto waar je het warm van krijgt. Ja. <laughs> ja, ik vond hem te makkelijk. Ik denk dan weet Frans Tempelaars het binnen twee minuten. Ja, ja. Maar ja, dat wist je nu ook. Zeg, ik ga weer aan de kast schudden en er komt iets naar je toe, Frans. Dat is hartstikke leuk. Veel plezier ervan, hè? Oké, okay, dankjewel. Dag. Dag. dag. Hoi, fijne dag. Um, Chris, nacht Of goeiedag. hey Astridje. Chris. Hoe is het? Nou, op zich redelijk. Al ben jij wakkerder dan ik, zo te horen. Ja, ik heb uh, verwacht gewerkt. Luister. Ik, ik luister. Hoeveel kinderen zijn er dit jaar overleden aan de mazelen? Ik heb geen idee. Hoeveel kinderen zijn er overleden omdat ze geen zenddiploma hadden? Ja, precies. Vergelijk het maar eens. Wat is te belangrijker? Ja, maar ja, goed, het een sluit het ander niet uit natuurlijk. Nee, maar waar kan je dan beter druk om maken? Ja, maar ja goed, het een sluit het ander natuurlijk niet uit. Nee, maar ik denk toch dat het belangrijker is dat je een zwemdiploma hebt. Want er zijn <laughs> al zoveel kinderen verdronken de laatste tijd. Zwemdiploma's zijn, die, zijn die in principe natuurlijk niet verplicht. Nee, maar het is wel handig. Krijgen we dat weer? En ik heb al zo'n hekel aan regeltjes. Oh. Maar ja, er zit wat in. Nou, vind ik ook. Ik, uh, ik ben blij met je bijdrage, Chris. Zat een begin ja. en een eind aan. En, een, en de, uh, ja, de groep uh, aan Antie -Antie. Groetjes aan Hans, Jansie. Ja, dag. Doeg, dag Chris. Baghera op de chat heet eigenlijk Martin. En die houdt zo gaandeweg de uitzending een beetje in de gaten. Wat daar allemaal aan antwoorden voorbij komt. En tussendoor zoekt hij af en toe zelf nog wel eens wat op. Wat betreft de vragen die nog niet beantwoord zijn. Baghera oftewel Martin, een hele goede morgen. Goedemorgen. Nou, Hallo. Ik ben een op te zoeken hoor, vandaag. Nou, dat scheelt. Uh, dat Kom eens door. Wat zijn ze zoal uh, beantwoord via de chat? Ja, Selma op Facebook. Die weet uh, uit te vinden dat je op uh, actueel hoogtebestand Nederland... Ja. kan uitvinden dat wel welgeteld zes meter hoger ligt dan Haarlem. Hoppakee. Dat is dus... de vraag van Cor Jonker die we af kunnen, kunnen vo, uh, vinken, vonken, vinken. Ja. Zes meter Ja. Uh, nou, je hebt de winterlinde en de zomerlinde. Oh? En de winterlinde bloeit dus inderdaad enkele weken later dan de zomerlinde. Nou ja. Die bedenkt zich helemaal niks. Het klopt. Ik denk dat Brenda al lang al in slaap gestort is. Want die kwam met deze vraag volgens mij ergens rond de kwart over twee. Dan hoort ze het op de podcast vanzelf het terug. Dat denk ik ook. Of van vrienden of vriendinnen. Als, uh, als je Brenda kent toevallig, die belde over de lindenboom. Ze had helemaal gelijk. Het ging gewoon om de zomer en de winterlinden. Ja. Hey, jij had de vraag van Mystic Mist. Is dat nou een echte cd? Ja, die is van uh, Chaki uh, van Major Tom. Nee, Mystic nou, Dreams. Ik te melden dat dat van Saki was. Miss Mystic Dreams. Ja, Mystic Dreams. Oh ja. Sorry. Echt waar? Is het ja, bestaand? Ja. Goh, Nou, oh, ben ik toch weer bij. Ja. Even kijken, dan had Carola nog over het lik met vestje. Ja. Um, van lik mijn vestje. Wordt gebruikt om aan te geven dat iets niet goed of niet iemand helemaal capabel is. Mm. En waar komt het vandaan? Volgens het groot uitdrukkingen- woordenboek van Van Dalen uh, gaat het terug naar het Franse vessen. Ja. Yeah. Dat Bil betekent. Wat Zij betekent? Wat bil. Gewoon je achterwerk, Bil. Oh, dus het is echt lik, lik ja. mijn achterwerk. Oh? Ja. Wauw. Even kijken, en dan lik uh, op stuk. Dat komt uh, volgens van Dalen, is dat dat wat die andere beller zei: van lik uit de pan krijgen. Oh ja, een deel uit de pan krijgen of een ja. veeg uit de pan krijgen, oftewel op je kop krijgen. Ja. En dan uh, lik in de betekenis van gevangenis, dat voert weer terug op het Duitse log. Oh. Van een glab en krog. Oh. oh. Nou dat het allemaal verschillende likjes zijn dan, dat wist ik niet. Nou. Nee, ik ook niet. Daarom vond ik nee. het wel leuk om te melden. En ja. wat uh, verder heel veel mensen noemden, onder andere Selma en de stagiair, <laughs> is dus over die neef en die nicht. Ja. Dat het dus heeft te maken met de cultuur. Ja. En het herinnert aan een onderliggende, uh, materiële, uh, matriarchale ja. cultuur. Toen dat aan de voor adem, voor ja, moeders ja. geregeld werd. Ah. En daar heeft dus al die verschillende woorden voor hetzelfde... Komen daar vandaan. Toch een uh, familielid uit de naaste kring eigenlijk. En zeg. dan hadden we nog van uh, ja. ten poorn. Je we weten wel waar het vandaan kwam, van, maar het was nog niet verteld wat het betekent. En dat betekent gewoon van, ik heb je begrepen. Oh ja, maar dat was, wel al dat was wel al gezegd. Maar ik kan me voorstellen dat jij in vier uur ook af en toe wel eens een zinnetje mist. Sorry. Ja, die had ik gemist dan. Uh, kijk, hebben we er dan nog meer Zit er een naam? einde aan het heelal? al? Uh, kijken, ik moet even opzoeken waar ik heb Even zoeken. Uh, nou, Robje weet en Treintje weten te melden dat de laatste waarnemingen doen vermoeden dat er tig hele zijn, yeah. dus uh, het schijnt dat ons heelal al een botsing is met een ander heelal. Nou, dan is dat een bende nog niet zo ver vandaan met z'n muur waar weer iets achter was. <laughs> en het laatste waar ook nog heel veel over gechat werd is over de mazelen. Ja. Yeah. En nachtwaken weten melden dat het dus uh, complicaties kunnen voordoen... zoals middenoorontsteking, longontsteking en zelfs Ja. En, en dat is waarom het zo gevaarlijk is. Daar kun je dan toch wel weer aan overlijden, ja. Nou, het lijkt me voldoende. Goed gewerkt hoor, dit was geen bijdrage van likmefestje. Dankjewel. Tot volgende week, Martin. Doeg. Dag, ik wens jou thuis heel veel plezier en natuurlijk uh, heel veel informatie toe. Bert van Sloten zo dadelijk op Radio 1 met het Radio 1 journaal. Tot volgende week, dag.